Zoals in de vorige les is genoemd en zoals we hebben kunnen zien is dat wij deze drie fundamenten, de usul salata, in zijn gegaan alvorens de introductie en de inleiding die aanwezig was. We hebben een aantal opmerkingen. Eerste opmerking, dat hadden we vorige week niet genoemd. Deze introductie, de inleiding, waar wij ongeveer acht à negen lessen mee bezig waren, is hoogstwaarschijnlijk een ander boek, wat geschreven is ook door ...sheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahab. Maar zijn studenten, die zagen dat het heel veel overeenkomsten had met het boek, de drie fundamenten, waardoor ze deze plaatsten en als een algehele titel werd gegeven: dat het eigenlijk bij elkaar hoort. Omdat het heel veel synoniemen en gemeen met elkaar heeft. En ook vanwege de feiten dat het nog meer profijtvol zal zijn. Dus dat is waarschijnlijk de juiste, correcte opinie als het gaat om drie fundamenten. De inleiding die je voorheen ziet, die wij hebben behandeld, niet helemaal. Dus dat zou de eerste opmerking zijn als het gaat om deze drie. Fundamenten, dan is het dat de zoetheid van het geloof wordt geproefd wanneer deze wordt verwezenlijkt. Maar wanneer deze plaatsvindt bij de dienaar. Zoals de profeet sallallahu Alaihi zegt. En dit is dus tweede opmerking. Wanneer. ...zou deze zoetheid in het geloof worden geproefd... ...wanneer jij tevreden bent met Allah als jouw Heer... ...wanneer jij tevreden bent met profeet Mohammed als jouw boodschapper... ...en wanneer jij tevreden bent met de islam als jouw geloof. Wat dien je te doen? Je dient kennis te vergaren zoals je nu daarmee bezig bent. Eerst is kennis... Over deze hebben. Tweede is. het itiqad moet sahih zijn. Deze doctrine. En deze geloofsovertuiging. Dat je zeker van. Overtuigd bent. Yakinen, dat je erin gelooft. En derde is dat je daarnaar handelt. Handelt naar deze. En dan zal je pas. De zoetheid van het geloof proeven. Zonder deze. Zal je deze niet proeven. Zonder deze drie. Welke we net hadden genoemd. ...zal deze zoetheid... ...niet worden geproefd. Ook een derde... ...is als het gaat om deze drie... ...is dat een sunnah... ...een sunnah... ...die hoogstwaarschijnlijk... ...bij velen onbekend is... ...is dat wanneer de muaddin zegt... ...ashadu an la ilaha illallah... ...ashadu an la ilaha illallah... ...ashadu anna Muhammad rasoolullah... ...ashadu anna Muhammad rasoolullah... ...dat jij hem eerst naspreekt door te zeggen tijdens deze oproeping zeg je as-hadu an-layhi r-Allah. Maar wanneer hij klaar is met as-hadu an-nu Muhammad rasulullah en hij wil overgaan tot hij ala salat, dan is het van de rabba, dina, from the sunnah om te zeggen wa-shhadu an-lailahi lillah wa-shhadu an-nu Muhammad rasulullah. Radyatu bi-Allahi Rabbi wa bil islam dinna wa bi-Muhammadin Nabiya. Dit is van de sunnah. Dit is van de sunnah. Zoals in de hadith van Sahih Muslim wordt overgeleverd. Hina yasma'un nida. Hina. Dat betekent op het moment dat hij de adhan hoort. Het kan zijn in het begin. Of in het midden. Of op het einde. Maar dit is wallahu a'lam de juiste opinie. Maar welke een van deze drie momenten zou uitkiezen. Zou correct zijn. Wat is er dan aan beloning? Dan is het dat jouw zondes worden vergeven. Degene die dit zegt, zijn zondes, kleine zondes worden vergeven. Want we zeggen dat kleine zondes worden vergeven door verschillende daden die jij kan verrichten. Maar grote zonde, die wordt niet vergeven, behalve door het verrichten van berouw, Toba. Ook is het van de Sunna, dat je deze... ...in de sabah en in de massa ...als dikker. De smeekbeiden verricht. Gedenkingen. Je hebt verschillende soorten adkar... ...aan het begin van de ochtendraad... ...tot het einde van de dageraad. En radito billahi rabba... ...wa bil islami ...wa bi muhammadin nabiyah... ...deze behoort tot de adkar sabah... ...en al massa. Wat halen we hier uit... Dat eigenlijk jouw hele dag wordt gevuld met deze drie. Deze drie fundamenten die vullen jouw hele dag. Maar je hebt het niet door. Tijdens de adan, wanneer je opstaat sabah, wanneer je de avondraad bereikt. En je bent steeds bezig met deze drie. En dit laat zien het belang van deze drie. En ook dat de profeet, sallam, zijn ihtiman, zijn aandacht hier aan gaf. Want waarom is het dat hij de sahaba hier naar verwees? Om ze te gedenken dat deze drie enorm belangrijk zijn in hun leven. Het boek, ik zie toch opmerkelijk genoeg niemand met het boek. En dan is het heel moeilijk volgen. Als het goed is, zijn er ook verschillende exemplaren uitgeprint in het Nederlands. Die zijn uitgedeeld. En tot mijn grote verbazing zie ik dat... Is dat een boek? Ook niet. Dat niemand dat heeft. Dan is het moeilijk te volgen. Yani, als jij niet een literatuur bij jou hebt... datgene wat wordt behandeld, dat je dat niet meeleest dan heb je eigenlijk heel veel procenten misgelopen in het begrijpen en opnemen van de stof. Als jij leestof met jou hebt aanwezig nu, maar jij hebt deze leestof niet voorbereid al voor je kwam, dan loop je ook heel veel procenten mis. Hoe zit het dan met iemand die helemaal niks heeft? Die nog voorbereid? Voor. Wij moesten de lessen voorbereiden. Wanneer je naar een lezing gaat, dan dien je deze van tevoren voor te bereiden. Dit, dit, dit wordt zelfs in de wetenschap uh, yani, uh, gepromoveerd of in de wetenschap wordt dit geaccepteerd dat, deze, dat dit een feit is. Yani, jouw hersenen die zullen niet opnemen. Zullen niet opnemen. Datgene wat je nu vandaag mee hebt, zal misschien 5 à 10 procent zijn. Je zit... Leuk, aandachtig, zweertje. je gaat de deur uit, de volgende dag ben je alles kwijt. Dan doe je moeite. Je doet moeite, is leuk en aardig, ziet er mooi uit, maar je doet jezelf tekort en dat vind ik jammer. Ik vind het voor jezelf jammer dat je al die moeite hebt genomen, dat je uiteindelijk met heel weinig weg gaat. Want dat, daar bereik je niet veel mee. En de meeste onder ons zijn nog jongeren, zelfs jongeren. Iemand die op leeftijd is, die dient alsnog te proberen. Die dient en die kan het. Laat staan iemand die jonger is. Yani dat op deze manier, en dit is veel vo voorkomend, yani dat de lezingen die worden bijgewoond, slechts een image heeft. Een yani gewoonte image. Wat heb je elke een lezer bijgewoond? Je hebt niks bijgewoond. Je hebt bijgewoond dat je ervan hebt opgestoken. Nou, die kennis is makkelijk... ...maar kennis is ook moeilijk. Kennis is makkelijk... ...wanneer Allah het voor je vergemakkelijkt. Kennis is moeilijk en zwaar omdat het... ...de woorden van Allah zijn, de woorden van de profeet. Maar de wegen die er naartoe leiden... ...zijn wel belangrijk om die in acht te nemen. Dus ik kan wel nu voorlezen en vertalen... En leest of boek behandelen, maar ja, jullie hebben niks bij, geen schrift, geen gereis, schrijfgerei. Dan lijkt het, alhamdulillah, ik herhaal voor mezelf: ik verlies er niks mee. Maar jullie doen jullie zelf veel te kort. En ook zal ik, inshallah, volgende week. Of misschien de week daarop jullie onderling gaan vragen. Of tenminste vragen roepen. Van de 10 of 12 lessen die we al hebben gehad. Gewoon vragen stellen. Kijken wat we ervan hebben opgestoken. Kijken wat voor stof we hebben meegenomen. Dus degene die van zichzelf weet ik ga niks antwoorden. Die hoeft niet te komen. Dus ik vraag jullie vriendelijk om de lezingen te herhalen. Die staan allemaal op internet vermeld. Allemaal zijn ze, alhamdulillah, live konden ze meegevolgd worden. En ze staan ook zelfs nog een keer, zodat je mee kan luisteren. Na kan luisteren. Dus, dan doe ik het niet te zwaar. Van les 1 tot les 5 zullen de vragen zijn. Van eerste les tot vijfde les. Eigenlijk wou ik er gelijk alles op gooien, 10. Maar we houden het rustig. Degene die niet wilt komen, of die zegt ik ga het niet herhalen... Ik vind dan dat je beter thuis kan zitten en Koran gaat lezen en voor jezelf een beetje heeft gaat doen. In plaats van dat je al die moeite hier gaat nemen zonder yani, uh, genoeg aandacht in te steken in deze lessen. En het gaat niet aan mij. Hè. Voor mij, ik doe mijn ding. Ik herhaal het. Ik leer dingen bij. Voor mij is het geen probleem. Ik kan ook tegen de muur, maar ik bedoel, dan kan ik ook thuis tegen de muur praten is in principe, ja, hetzelfde effect. Dus, um, ik zie wel, alhamdulillah, één boek. Toch één boek. Want waarom? Zo kan je zien dat wanneer iemand een boek heeft, veel makkelijker is dan alleen uh, stof meekrijgen zonder het zelf te zien. Um, eerst een fundament, het geloof in Allah... ...en het kennen van Allah... ...is de belangrijkste fundament... ...het belangrijkste fundament... ...want daar draait alles om... ...het begint ermee... ...en het is de leidraad... ...om de overige fundamenten te kennen... ...en het boek... ...zoals jullie... ...hebben gehoord al meerdere malen... ...is een mooi boek... ...die samengevat is... ...in de belangrijkste messaai... ...over het geloofsleer... Daarbij kijkende dat hij voor elke vraag een antwoord heeft. En voor elke vraag één bewijs. In het boek zul je zien... Hij zegt... Als tegen jou wordt gezegd... Wie is jouw Heer? Eén vraag, één antwoord. Een vraag met één bewijs. Dus deze tariqah, deze manier heeft hij gebruikt. Vraag en antwoord. Omdat dit... Veel makkelijker is en veel efficiënter is om het op te nemen, de stof. Vraag en antwoord. Want als ik je vraag stel, dan ga je focussen op de vraag. Wanneer ik je antwoord, dan onthoud je twee dingen. Vraag en antwoord. En dat is heel makkelijk. Dat helpt jou op weg om de kennis makkelijker te vergaren. En dit is ook in de Koran terug te zien. Allah Ta'ala zegt op verschillende plekken... Yes Zij vragen jou over de oorlogsbuit. Zij vragen jou ze vragen jou over de menstruatiecyclus. Ze vragen jou over de manen. En haar periode. Ze vragen jou over alcohol en gokken. Ze vragen jou wat is voor hen toegestaan. Ze vragen jou wat is voor Dus deze vragen. Manieren van, manier van uh, kennis opdoen. Door vragen te stellen. Is zowel in de Koran aanwezig. En is zowel ook in de Sunna aanwezig. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, Die vroeg zijn metgezellen. Weet jullie wat dit is? Weet jullie wat de grote zonde is? Weet jullie wie het paradijs binnentreedt? treedt? vragen door mee te denken. Waardoor de stof makkelijker wordt opgenomen. Heeft ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Toegepast. En ook wel bekende hadith. Hadith Jibril. Wat deed Jibril alayhisselam? Hij kwam naar de profeet. En de metgezellen waren bijeen. Deze hadith wordt hadith Jibril genoemd. Een enorme belangrijke hadith. Waar heel veel leerlingen in zitten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wat met zijn metgezellen. Toen er een man kwam. Die in het wit gekleed was. En hij had geen tekenen van reis. Hij was niet een reiziger. En hij was een onbekende. Hij was niet bekend bij de metgezellen. Toen kwam hij bij de profeet en plaatste zijn handen op zijn knieën. En hij zei: Ja, Mohammed. Bericht mij over de islam. Vervolgens zegt hij. Bericht mij over het iman. Enzovoort. Dus de vragen die hij stelde. Waren uiteindelijk. Vermeld in een hadith. Die tot de dag van vandaag. Profijtvol zijn. Voor de mensen. En zo'n verschillende geleerden. Iemand die. Een vraag heeft. En hij zegt. Hoe zit het met. Al-ibada. De aanbidding. En hij antwoordt hem. En dat boek heet. Al-iboudiyah. De aanbidding van Ibn -Tamia. Of hij passeert een gebied. En dat gebied is. al en yani Een plek die bijvoorbeeld nu Rotterdam heet. En hij ging daar even rusten. En die mensen zeiden tegen hem. Schrijf een boek. Voor ons, dus de vraag die werd gesteld, kan je voor onze boek schrijven die praat over de meest belangrijke, essentiële zaken over het geloofsleer. En hij schrijft voor ze, en dat boek heet Aqeedat al wasatiyyah Tot de dag van vandaag maken mensen gebruik van. En stellen van vragen binnen de islam, zoals we zien vanuit de Koran, vanuit de sunnah, is een hele goede zaak wanneer hij dit op de goede wijze doet. Want stel je voor, jij vraagt hier een vraag. En er wordt op geantwoord. En tien mensen horen het. En twintig, of dertig, of honderd. En het wordt verspreid. Duizend mensen horen het. Wie krijgt de eerste beloning? Als, de, als hij oprecht was, de persoon die die vraag stelt. Waarom? Omdat hij een sebep, een middel was... dat uiteindelijk uitgenodigd... naar het goede. Dus met vragen stellen... binnen de islam... ga je grote beloning krijgen. Als je oprecht bent en wilt leren. Zelfs wanneer je de vraag niet weet... Zelfs als je het antwoord weet... stel het. Misschien is het een goede vraag. Misschien zullen er mensen aan, uh, wat aan hebben. Of je merkt op iets in de samenleving. Of, wanneer mensen er naar gaan handelen door het antwoord te horen... ieder die... deze opvolgt... daar zul jij de beloning van krijgen. Vervolgens zegt hij... in het boek... Wanneer, wanneer jou wordt gevraagd... wie is jouw Heer? Zeg dan... voorwaar mijn Heer is Allah... Allah is de naam die hem alleen toekomt. Niemand kan deze naam hebben of verkrijgen behalve hij. Hij is degene die zichzelf zo heeft genoemd. Hij is degene die alleen daarmee wordt aanbeden en genoemd. En niemand in de schepping die kan deze naam verkrijgen of krijgen en een een simpele vraag als ik jullie zou vragen wat Allah betekent de naam Allah iemand zegt tegen jou jullie gaan bidden Allah wie is Allah wat zou je dan op antwoorden waar stamt het woord van af heeft zijn naam een betekenis Mohammed Ahmed heeft een betekenis Mohammed, hij is degene die veel wordt geloofd vanwege zijn goede daden. Mohammed. Hij wordt geloofd vanwege zijn goede daden. Maar als we het hebben over Allah. Wie is Allah? En wat betekent zijn naam? Wie weet het? Allah komt van uh, Al-Ilah. Dat dus komt van uh, is dus, uh, God. Dat uh, betekent dan de enige. Die het geeft om aanbeeding te worden. Al-Ila ma'boet. Al-Ilaya al Allah stamt af van het woordje Al-Ma'loeg. Al-Ma'loo is degene die wordt aanbeden. Allaha je luegen. Hij heeft aanbeden. Hij aanbiedt. Hij aanbiedt degene die wordt aanbeden. Dus dat is. De betekenis van zijn naam. Want tot de dag van vandaag. zien we het weer keer op keer gebeuren. Dat mensen werkelijk niet weten. Wat de betekenis van. De Heer. Die jij dagelijks aanbidt. Waar jij naar verlangt. Waar jij op hoopt. Waar jij ontzag voor hebt. Voor vreest. Dat je niet eens. Betekenis van zijn naam kent. Dus dat betekent het. Stamt af van het woordje Al-Ma'luh. En hij is degene die aanbeden wordt. Allah is ذو العبوديه و ذو العبوديه على الخلق اجمعين. Allah is degene die de meest verheven is. في كماله و جلاله. In zijn perfectie. Ulohia. In alles is hij perfect. ذو العبوديه. Dat hij de schepping opdraagt... dat zij ontzag hebben voor hem. En onderwerpen aan hem. En zo meteen gaan we zien waarom dat ook is. En waarom hij het verdient. Om als... enige te aanbeden te worden. Maar dat is wat ik net zei. Wanneer niet, al is het een paar zinnetjes... je schrijft niet op... je volgt het niet... dan is het allemaal... heel moeilijk of moeilijker te volgen oftewel Allah. wanneer jou in het graf wordt gevraagd wie is jouw heer dan zeg je Allah wanneer jou in het wereldse wordt gevraagd leer mij jouw heer kennen dan zeg jij mijn heer is Allah en Allah ta'ala is zoals hij zich beschrijft in de troonvers. troonvers Is in welke Ayat Ayatul Kursi. Waar bevindt zich dit vers? En waarom is het een van de. Of wat is er zo bijzonder aan dit vers? Ayatul Kursi. Wie weet het? Ayatul Kursi. Hebben jullie ooit van gehoord? Ayatul Kursi. Wat is het? Ayatul Kursi. Troonvers, toch? Je knikt, ik, ik zag jou knikken, dus ik, ik neem aan dat je het weet. Ja. Yes, yes. Ja. Wat weet hij over het vers? Troonvers, Ayatollah Kursi. Zijn er bepaalde profijtvolle um, zaken over het vers genoemd? Bescherming. Bescherming. Wanneer specifiek bescherming? Wanneer, voordat je gaat slapen, lees je Ayatollah Kursi, Troonvers. Dan zal jou niets worden gedaan of gedeerd totdat jij wakker wordt. Allah zal een engel voor jou sturen die zal jou beschermen. Wat weet hij nog meer over uiterkursie? Nee, we moeten het zo doen. Want als ik doorga en ik praat over uiterkursie. Want het vers gaan we behandelen. En jullie weten niet waar ik over praat. Dan is het allemaal. Dus vandaar dat ik het ook vraag. Wat weet hij nog meer over uiterkursie? Tromvers. Niets, niemand. Ayat al-Kursi bevindt zich in de Surat al-Baqarah. Dat is Om al Koran. En Ayat al-Kursi is de om van Surat al-Baqarah. De al koran de moeder van de Kor'an, daarmee wordt bedoeld zeg maar dat het de betekenis die de Koran draagt, dat draagt Surah al fatiha Al-Fatihah is om de koran Maar als we het hebben over Ayat kursi dan is het de hadith waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam tegen een van de metgezellen zei Zal ik jou de beste en de meest voornamelijke Surah leren uit de Koran? En hij zei, ja zeker, ja Rasulallah. Allah. Toen zei hij tegen hem voorwaar... De aardam surah... De meest verheven... Hoofdstuk uit de Koran... Is al-Fatiha. En de meest zware verhevene vers... één vers in de Koran... Is ayatul kursi. Ayatul kursi. Dus dat is het vers. Allah praat over zichzelf en beschrijft zichzelf daarin. Zijn krachten, zijn machten, zijn macht, zijn eigenschappen, zijn verhevenheid. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. Allah, hij degene die al en al-Qayyum is. Al-Hayy is degene die eeuwig levend is. Hij kent geen begin en kent geen einde. En de scheppelen, schepselen... en zijn schepping... die kent het begin... en die kent een einde. En als je kijkt naar het vers door... noemt hij bepaalde eigenschappen... die duiden op... dat hij degene is... die werkelijk alleen aanbeden wordt. Vandaar dat hij ook zegt... laatste woorden in het vers... Hij is al-Ali, de Allerhoogste, de Meest Verhevene. Waarom? Omdat hij al deze eigenschappen heeft. Dus wat kunnen jullie doen straks? Wanneer jullie thuiskomen? komen, Ayatul Kursi, lezen, dan zul je deze eigenschappen zien. 255. Surah Al-Baqarah nummer 2, vers nummer 255. Daar zul je deze eigenschappen terugvinden. Dus Allah Taala is degene die de Heer is, want hij vervolgt zijn woorden. Hij lediyyirabbani wa rabba jamia al Degene die mij opvoedt en degene die mij leidt en degene die de hele wereldwezens en alle wereldwezens leidt en opvoedt met zijn gunsten. Daar hadden we het eigenlijk een beetje over vorige week. Maar goed, of iemand daar nog zich wat van herinnert... Allahu A'lam. De Heer Rabbi, wa Rabbi... Hij is degene die de Heer is... Omdat Hij de schepper is... De voorziener is... Degene die jouw levensonderhoud geeft... Degene die El-Mutasarrif... Degene die bevelen geeft... En beslist wat er gebeurt in el koon In de wereld. Dus vandaar dat Hij... een Rabbi is... Datgene wat hij wilt, zal plaatsvinden. Datgene wat hij niet wilt, zal niet plaatsvinden. wa En er is niets dat hem tegenhoudt in zijn oordelen. Vervolgens zegt hij, rahimallahu ta'ala, nadat hij heeft uitgelegd, dat Allah de Heer is die deze eigenschappen heeft. Degene die alles beslist. Degene die yuhyi wa, wa amr. Degene die leven doet leven. En de doden dood. En degene die regen uit de hemelen zendt. En degene die alles in zijn, bedwang, in zijn bewind heeft. Dat is degene voor wie ik mij wil onderwerpen. Vandaar dat hij zegt... En hij is degene die ik aanbid, er is niemand naast hem die ik zal aanbidden. Voor hem doe ik de ruko'a, voor hem doe ik de sujud, voor hem onderwerp ik mij, voor hem vast ik, voor hem geef ik de zakat, voor hem, omwille van hem doe ik de hajj, enzovoorts. Al deze daden, die zijn omwille van hem. Waarom? Omdat hij degene is die schept. Hij is degene die geeft. Hij is degene die ontneemt. Hij is degene die alles in zijn controle en bewind heeft. Dus zou het dan moeten zijn dat jij iemand naast hem aanbidt... ...die nog kan horen, die nog kan roepen... ...die nog jou van nut kan zijn. Het zijn afgod, het zijn een persoon... ...of wie dan ook in de schepping... ...die wordt niet aanbeden naast Allah Ta'ala. Niet als een zaadkorreltje dient hij iets van de aanbidding te verkrijgen of te krijgen of aan hem te onderwerpen nee, dit gebeurt allemaal omwille van hem degene die het ook echt verdient en dat is hij, allah taala en zometeen gaan we nog bepaalde bewijzen hiervoor geven hij zegt bewijs dat Hij de Heer der werelden is. En dat Hij degene is die voor alles wordt geloofd. En dat Hij degene die de mensheid heeft geleid en opgevoed. Zijn de woorden van Hem. Eerste regel en eerste zin. En eerste vers in de Koran die jij tegenkomt wanneer jij het open maakt is. Zijn de woorden van Allah Ta'ala waarin Hij zegt. Alhamdulillahi rabbil alameen. Allah van Allah de heer der werelden. Allereerste zin die jij opent in de Koran na de Bismillah, na de Bismillahirrahmanirrahim, is alhamdulillahi rabbil alami. Wat, wat doet jou denken het vers? Wanneer jij opstaat, wanneer je ziet dat alles beweegt, dat alles verloopt volgens een plan, de zon, de maan, de nacht, de dag. Wat zie jij zelf? En hoe zie jij jezelf? Je ziet jouzelf als eigenlijk niks. Je ziet dat Allah Ta'ala alles perfect heeft geschapen. En dat alles loopt volgens een baan. Wat dien jij dan voor, voor, voor te stellen? Jij bent een mens die in het heelal, heelal loopt en beweegt en gaat... Terwijl je eigenlijk iets heel kleins bent. In vergelijking met de Heer. In vergelijking met Allah. Als jij dit allemaal weet. Dat jij in vergelijking met Allah niets voorstelt. Waarom ben je dan hoogmoedig? Waarom ben jij dan degene... Dat... Beweert en die beweert dat hij de schepper is. Zoals Fir'aun, de farao, tegen de mensen zei: قال Fir'aun, die zei tegen de mensen: Ik ben jullie Heer, de allerhoogste. De mens die voorheen geen bestaan kende, Allah Ta'ala zegt... Lem ...herinner de mens zich niet... ...dat hij... ...voorheen niet bestond... ...en geen naam kende. De mens... ...bestond niet. Hoeveel duizend jaar terug... ...de mens bestond niet. Vervolgens... ...wou Allah Ta'ala hem scheppen... ...en kreeg hij een bestaan. De mens die geboren is in een embryo... embryo... in drie duisternissen... drie lagen van duisternis... wat we vorige keer ook hadden genoemd... de buik... de romp... vervolgens... en zonder dit... kwam hij van twee... twee gaten... zonder deze twee gaten waar hij eigenlijk je behoefte mee doet. Deze twee gaten, als die er niet waren... zou je niet eens bestaan. De man en de vrouw. Opeens is het een kind. Opeens groeit het. Opeens wordt het groter. Opeens wordt het pieper. Opeens wordt het hoogmoedig. En die zegt, ik heb Allah niet nodig. Allah Ta'ala zegt... Hij loopt niet hoogmoedig op de aarde... De bergen die zo hoog zijn, die zal jij niet eens bereiken. Je bent zoiets kleins. Jij bent in het wereldse, op deze manier, werkelijk niets en niets waard. En alsnog ben je hoogmoedig. Je denkt dat je aanzien hebt. Je denkt dat je geld hebt. Je denkt dat je kracht hebt. Eigenlijk lach je jezelf uit. Onderwerp je aan Allah Ta'ala... ...de Heer der werelden... ...degene die jou... ...en jouw voorouders heeft geschapen... ...de werkelijke... ...moslim... ...die begrijpt zijn eigen ziel... ...die begrijpt zijn eigen bestaan... ...die begrijpt het nut van het leven... ...die begrijpt dat de onderwerping... aan Allah Ta'ala enige manier is... ...om succesvol te zijn... ...en succes te hebben in het wereldse... ...en het Heer Namas... ...want wat is het doel van een moslim wanneer hij wakker wordt wanneer hij opstaat wanneer hij slaapt om Allah te abidden om hem te gehoorzamen die onderwerping maar dat jij denkt je hebt aanzien en je kan doen en laten wat je wilt terwijl je maar een mens was waarmee de man en de vrouw behoefte doen dat was een klonter en voorheen was het een druppel daar moet je vaker aan denken dan zul je je status ook inzien. En dat je maar een mens bent. Allah, de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt... Allah is barmhartig met de persoon... die zijn eigen status kent. Die zijn eigen status kent. Je bent een mens. Je bent een mens en je bestond niet. Dus hoe kan het zijn dat je hoogmoedig en niet wilt onderwerpen aan Allah Ta'ala. Of door te zeggen, hij bestaat niet. Daar gaan we inshallah een keer andere, andere keer op in, denk ik. Vandaag is er geen tijd voor. Zoals mensen die opeens beweren dat Allah niet bestaat. Waarom heeft hij dat niet gezegd toen hij in een embryo zat? Waarom heeft hij dat niet gezegd toen hij nog een klein kind was? Waarom? Omdat die fitra, juist ...aangeboren gevoel om juist te handelen... ...dat was toen aanwezig. Maar door de... ...verschillende factoren... ...en verschillende prikkelingen van buitenaf... ...is die veranderd. Wat wij ook... ...kregen, wat jullie ook kregen... ...op biologie. Is het niet dat ze ons leren... ...we waren homo sapiens? Dat leren ze continu. En dat proberen ze... ...in te boezemen alsof dat de enige waarheid is. En ze schamen zich ook er niet voor. Al datgene wat je om je heen ziet, wat loopt, wat elkaar niet tegenstribbelt... ...nog de zon, nog de maan. En nog de dag haalt de nacht in en de nacht haalt de dag niet in. En nog haalt de maan de zon in of de zon de maan. Iedereen loopt, of allen van deze lopen in een duidelijke baan. Sommige mensen die zeggen: nieuwe telefoons hebben heel veel opslag. iPhone X, RS, B, alles en nog wat wat nu op de markt is. Ik zelf weet het niet. Maar continu iets nieuws met een nieuwe letter. Opslag 200, 600... Hoeveel gigabyte of zoiets? Jouw hersens... Hoeveel kunnen die opslaan? Jouw hersens... Hoeveel denk je dat jouw hersenen kunnen opslaan? 1 miljoen gigabyte. 1 miljoen gigabyte. Jouw hersens. Dan zeggen ze... Allah bestaat niet. Wat we willen zeggen... Is de schepping die Allah heeft gecreëerd... Dat die perfect is. En dat de mens... Niet hoogmoedig wordt. Omdat andere mensen dat hem proberen wijs te maken. Maar dat hij teruggaat Naar de Koran. teruggaat naar zijn geschiedenis. Dan zal de mens dat beter inzien. De les is vandaag anders verlopen dan ik had gedacht. Want het heeft mij een beetje uh, afgehaakt. Toen afhaken. Nadat ik zag dat niemand zijn... Uh, leestof mee had. Dus toen moest ik het op een andere manier doen. Maar inshallah hoop ik... dat jullie... de eerste vijf lessen... gaan herhalen. Elke dag een beetje. Je gaat naar school. Je gaat naar werk. Luister een half uurtje. Aantekening maken. En die vijf kunnen... Uh, ja, niet makkelijk behaald worden. In een week. Vijf lessen. En de vragen inshallah... Ik hoop dat iedereen daar een goede antwoord op kan geven. Een andere mededeling dat zijn voor degene die live meeluisteren, morgen gaat de les in de Sira... dus de biografie van de profeet... die wij zondag doen... maar toch niet door... maar inshallah die worden hervat... de week daarna. En als er vragen zijn... over degene... wat we hebben behandeld... of wat is behandeld... dan kunnen die worden gesteld. En als ook mensen... Dat exemplaar niet hebben, dan hoor ik dat ook. Dan pro proberen we die ook inshallah te regelen voor de volgende keren. Wallahu alam, sallallahu alayhi wa sallam.